...met het NOS Journaal. De ik, Zweite... ...maar dat is niet bevestigd. De fiscale opsporingsdienst Fiot ...heeft opnieuw een illegale sigarettenfabriek aangetroffen. Dit keer in het Vlaamse dorp Zandvliet, vlakbij bij Antwerpen. Ruim een week geleden stuitte de FIOT al op een illegale sigarettenfabriek... ...in het Brabantse Liesel. Volgens Omroep Brabant is er een direct verband... ...tussen de vondst van de twee illegale sigarettenfabrieken. Nederlanders rijden redelijk netjes volgens andere Europeanen. De Nederlandse automobilisten eindigen op de derde plek in een Europees vergelijkend onderzoek. Achter Zweden en Duitsland. We maken ons volgens de 11.000 ondervraagden relatief weinig schuldig aan gevaarlijk rijgedrag. Zoals het rijden zonder veiligheidsgordel of het smsen achter het stuur. De Italianen worden gezien als de gevaarlijkste chauffeurs. Zij zouden het vaakst over de vluchtstrook rijden of oververmoeid of met drankkop achter het stuur kruipen. Een verdwaald luipaard heeft voor grote opherf gezorgd in het noorden van India. Het dier viel twee mensen aan in de buurt van de hoofdstad New Delhi... en verstopte zich vervolgens in een woonhuis. Een woedende mensenmassa verzamelde zich voor het huis. Volgens Indiase media wilden ze het dier doden als vergelding voor de aanvallen. De bewoners van het huis staken daar een stokje voor en belden de politie. Het luipaard is uiteindelijk verdoofd en teruggebracht naar de wildernis. En dan het weer. De zon breekt op steeds meer plekken door. De maxima liggen rond de 11 graden op de Wadden en 15 graden in de rest van het land. Morgen volop zon met 17 tot 21 graden. Dit was het en... Cfm. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In de Randstad is het langzaam rijden op de A1 Amersfoort richting Amsterdam bij 1 Brugge 4 kilometer. Door werkzaamheden op de A2 Utrecht richting Amsterdam tussen Vinkenveen en Knopend Honenricht 6 kilometer. Verkeer kan het beste omrijden via Hilversum over de A27 en de A1. Op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam tussen Knopende Hoek en Knopende Raasdorp 5 kilometer. A10 de ring Amsterdam-Zuid richting Den Haag tussen Duivendrecht en knopende de Nieuwe Meer 7 kilometer. Een spoedreparatie op de A15 gorcum nijmegen in beide richtingen bij Tiel 5 eh, kilometer ongeveer een kwartier vertraging. Op de A16 Breda-Rotterdam bij Knopen ter Bresgeplein 4 kilometer vanwege een spoedreparatie is de reis ook dicht. De N201 Hilversum richting Uithoorn tussen de aansluiting met de A2 en Wilnis 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeers.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 Zin in Zandvoort. Zandvoort? Yeah. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Zandvoort op zaterdag. Zo, even na twee uur. Zandvoort, een hele goede middag. Ja, het uh, Zandvoorts kampioenschap Aartenpol op het uh, kerkplein, dat gaat nu beginnen. En dat was dan de eerste na het nieuws weer van twee uur bij CFM. Op de zaterdagmiddag, een zonnige zaterdagmiddag, uh, wederom uh, hier in Zandvoort. En wij zitten er uh, in de studio aan de tolweg 10a. Het uh, Zandvoorts Open uh, Kampioenschap uh, Aardappel Schillen is in volle gang trouwens op het uh, Kerklein. Uh, Hans, goeiemiddag. Ja, goeiemiddag ja, ja. ja, luisteraars. Ik mag uh, vandaag de honneur van uh, Albert-Jan overnemen. Ja, die zit even in Spanje. Oh, ja, lekker hè. Maar, we, uh, maar hij heeft één, keer, één ding pech. Hier is het ook mooi weer. Ja, dat bedoel <laughs> ik. <laughs> daar had hij niet voor uh, weg hoeven nee, te gaan. Nee, dat zeker niet. Nou, het uh, Open uh, Salvoorts Kampioenschap Aartappelschillen. We zeiden dat uh, net al een paar keer. En onze collega Dolly Tempierik doet daaraan mee. D doet ze echt mee? Ja, ze doet echt mee. Ach jeetje, nee Ik ben hoor. benieuwd hoe dat uh, gaat uh, verlopen ja. hoor. Dat ze dadelijk uh, zo rond kwart. Over twee, want we gaan haar bellen. Daar gaan we heen, hè? Kwart over twee gaan we uh, contact maken met Dolly. En om half drie gaan we het uh, ZFM weerbericht doen. En daartussendoor nieuws in het kort. Zo is dat. Dus het wordt een druk, uh, een druk uurtje. Dat is om het eerste uur van uh, Zandvoort op zaterdag. We zeggen goedemiddag. En houd de radio lekker aan, hè? Want uh, ja, buiten de informatie brengen we ook heel veel lekkere muziek. En heel veel zorgmuziek vanmiddag. Waaronder deze van Simply Red. Hier is Sunrise. vandaag al een heerlijke dag en morgen zou het nog beter worden, dus een heerlijke zonnig weekend hier in Zandvoort de silhouette en de sunrise beleef het ritme van Zandvoort ook op tv GFM Text TV op kanaal 45, 45. En CFM TV is ook digitaal tot op kanaal 40 via Siggo. Ja, zo dadelijk gaan we schakelen naar het Kerkplein, naar Dolly Tempirik. Het zesde Open Sanfors kampioenschap Aardappel Schillen. Maar eerst deze van Kleen Bennett. Hier is bij. She works at night by the water. She's gonna drift so far away from her father's daughter. She just wants her life.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 So come, you, you well prepare, and no, no, mama, you never said, tear. car. You have said things here no, no, no, and here, no, and no. you give the youth love beyond compare. Yeah. You find the school fee and the bus fare. Mmm, yeah. yeah. the pops disappear in a bar, can't find him nowhere. Steadily, yeah. your workflow, everything yeah. you know, so you not stop. Not time, not time for your dear. Now, she got a six year old trying to keep him warm, trying to keep all the.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 Gewoon een leuk singeltje. hij is van Kling Dennett samen met Jean-Paul. En de single Rockabye. Een hit uit de eigen hitlijst van CFM. De Euro Breakdown. En die hoor je elke vrijdagmiddag zo aan het begin van jouw weekend. Tussen drie en vijf uur. Gepresenteerd door collega Maurice Mulder. Inderdaad de single Rockabye. Ook die is uh, terug te vinden in de hitlijst. Nou Dolly is nog uh, druk aan het schillen, denk ik. Uh, Hans, want uh, ze neemt de telefoon nog niet op. Maar we gaan het proberen naar de volgende plaat van Madonna. Hier is de Holiday. zo we op vakantie zijn, hè? Als met ja. dit mooie weer van vandaag. Heerlijk weer, hè? Heerlijk. heerlijk. Het is heerlijk weer. Ja, ja, ja het is heerlijk, heerlijk weer. weer. <laughs> we gaan schakelen naar het uh, kerkplein in Salvoort. Want uh, ja, het is uh, achter de rug het zesde Open Salvoort kampioenschap aardappelschillen. Goedemiddag, Dolly. Ja, ik kan jullie heel moeilijk verstaan. Ik is hier een drukke kavel langs. mensen en ik zit hier ook aan tafel twee. We hebben als gekken zitten schillen net die minuten lang. Ik zie het echt wel op tafel één. En nu worden we twee tafels. op. En we gaan nu naar de jury toe en dan worden de evenementen open. Maar ik denk niet dat tafel twee gaat winnen helaas nog. Nee, zit het er niet in, Dolly? Nee, ik zit ah. niet in, Als ik zo om me heen kijk en ik zie overal niet hoeveel we Dan, nou ja, ook een paar minuten gaat beteren. Hé hey, hey Dolly, he, ik, een vraagje: heb jij heb je getraind eigenlijk? Ja, zeg, je ik zeg: heb je ook getraind voor deze, dit evenement of niet? Ik, <i> ik ben Ik, kan behoorlijk, ik heb langs het strand en uh, Ik ben hier voor Ik Ik ben hier voor dus Ik heb hem maar overgegeven. Ik en hier is met zo'n dun ben en dat gebruik Ik al helemaal, <middell> <middell> <middell> <lacht> Ja, dat was eerst even wennen, maar dat was niet, voor, voor mij niet alleen gelukkig. Er hoorden meerdere mensen die hebben moesten rennen aan het, aan het kunstelijk. Maar uh, ja, dat ja, de familie hè? Ja, maar uh, weet, je, weet je, Dolly, het uh, draait allemaal om de kilo's, hè, vandaag. Ja. Ze moeten zoveel mogelijk uh, kilo's uh, aardappels uh, geschild hebben. Maar die kilootjes moeten er toch juist af nu. Ja, ja, maar nee, hey, ik versta je er geen fluit van. Versta je er geen fluit van? Hé, weet je wat we doen? Als jij weet wie de winnaar bekend is, wil je het ons even laten weten? ja. ja. Oké, okay, we houden contact. Dankjewel, Dolly. Live vanaf het uh, kerkplein. Wat een gezellige boel daar. hè. Oh, zo, nou, inderdaad. Er staat er helemaal niks voor Maar ja, ze krijgen straks wel een petardje, geloof ik. Ja, ik oh, ja, daarom is het zo druk <laughs> ja, daar. Ja, ja, ja, ik dat snap hem. Hier is Joe Cocker. Hot town, summer in the city. Back of my neck, getting dirty and gritty. I've been down. Isn't it a pity? doesn't seem to be a shadow in the city. All around, people.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 zo dadelijk gratis patat uitgedeeld op het kerkplein, hè? Vanwege dat Zandvoort uh, kampioenschap aardappelschillen, Al die aardappels moet op. En er wordt lekker een patat van gemaakt. En dan zitten wij in de studio, uh, Hans. Ja, misschien krijgen we er een. Wat, wat doen misschien wij fout? Dolly. Wat misschien... doen we? fout? Ja, ja <laughs> dat we hier zitten en niet daar. Ja, wat <laughs> erg, Nou ja, we horen ze dadelijk van Dolly... wie het Zandvoort uh, kampioenschap jaar gewonnen heeft. Dit is ZFM Zandvoort. Zandvoort. En hier is DigiDex en Treunits...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 Als ik weg ben, drink een dag. Waarvoor je weet is je show voorbij. Is dus deze nog een keer, één van mij. En als de klok laat de tijd is, ik zing voor de laatste keer. Als ik daar lig in vrede, zing deze dan nog een keer. En als de klok laat, bouw dan een mooi feest voor mij. Zo'n eentje die doorgaat, doorgaat voor altijd. Mocht ik heen gaan, ergens. Doe dan niet om mij, maar post op het leven en doe niet om mij. Ik ben geboren in de liefde gevormd te drie. Maar ging mijn eigen weg, koos voor de muziek. Soms koos werkeloos, geen geld op de bank. Soms over een show, En was de held van de stad. Maar ik heb altijd geprobeerd om te gaan voor echt. Dat lukte vaak wel, maar ook soms niet echt. Ik heb mijn zinnen afgemaakt, elk woord gezegd. En ik ben overal geweest, Zuid-Oost, Noord-West. En ik ben brok geweest en ik heb buit gemaakt. Ik heb liefde gekend en ook weer uitgemaakt. En dan zijn het veel gehouden van haar of van hem. En ze weet, want ik heb het zo vaak gezegd. Ja, yeah. en dat is mijn filosofiek, dus doe maar één loop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 En dan niet om mij, maar post over het leven. En treur niet om mij, maar post op het leven. En treur niet om mij, maar post op het leven. Dat was hem op de zaterdagmiddag bij CFM, de Ode aan het leven. Jawel, de single van uh, Digidex. En inderdaad, Treur niets. Ja, het is bijna half drie. Hij zit tegenover mij, de weerman van vandaag. Nou, Hans nou. Wassenaar. Ja, ja, ja. ja, ja. Was, was er naar of niet? Nee, dat niet. Nee, ze nee, was het is, niet nee, Het is niet naar. Nee, nee, nee okay. Hans, <laughs> nee. nee. nou, zeg het eens. Hier komt het weerbericht. Er zijn vandaag dus zaterdag land in Maart Volken, wolkenvelden. Maar aan zee schijnt de zon weer flink. Ja, dus ik hoef alleen maar naar buiten te kijken. Vanmiddag gaat ook elders in de regio de zon schijnen. Het blijft droog en bij een zwakke noordwesterwind stijgt de temperatuur vanmiddag naar 13 tot 14 graden. Vanavond en de komende nacht klaart het flink op. Blijft het droog en koelt het bij weinig wind af naar een graad of 6. Morgen wordt het een topdag. De zon schijnt volop en er waait een zwakke zuidwestenwind. En de temperatuur stijgt naar waarde tussen de 17 en de 19 graden. En na morgen, ja, dan gaat de temperatuur weer flink naar beneden. Verder zijn er wolkenvelden, maar zo nu en dan schijnt de zon. En vooral in de tweede helft van de week... Komt het tot enige regen of enkele buien? Vooral woensdag kan er nog regen van betekenis vallen. Het wordt komende week een graad of 10 tot 11. Maar we hebben een mooi weekend, hè? Nou, dat sowieso. Een Heerlijk! Topdag, een topdag, hè? Daar gaan mannen. we van genieten, inderdaad. Ja, ja, ja, ja. Het weerbericht is na te lezen op www.ricoweer.nl of kijk ook eens op www.meteopagina.nl Dankjewel, Hans. Dat was het weer. En hier is Crowded House en Don't Dream It's Over.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 Girls around me and they're waking up the rocket Keep up Ooh. Why you mad? Fix your face Ain't my fault they all be jockin' Keep up uh, Players only eh? Come on, Put your pinky rings up to the moon <laughs> What y'all trying Het is altijd weer een feestje als dat uh, open uh, de kampioenschap aardig schillen. Je verstaat Dolly helemaal niet. Die belde er net weer op. Verstond stond er weer helemaal niks van. Maar volgens mij zei ze dat uh, de winnaar nog niet bekend is. Die wordt zo duidelijk bekend gemaakt. Dat uh, Mike Dana gaat zingen. En dat er een uh, record aantal deelnemers was uh, vandaag, vandaar dat ze de uitslag ook uh, nog niet weten. Ze blijven maar doortellen, 46 deelnemers was. Ja, ons. ja, ik, ik geloof het graag. Ik heb gisteren die zakken aardappels gezien. Nou, het is gigantisch hoe Ja, geweldig, het is geweldig. Nou, zo dadelijk daar uh, meer over. Maar eerst het Zandvoortsnieuws in het kort? Ja, dat is heel kort. Het gaat over een alcoholcontrole in de Haltestraat. Gisteravond organiseerde de politie in het centrum van Zandvoort een alcoholcontrole. In 45 minuten werd 50 bestuurders aan het begin van de haltestaat ge gecontroleerd waarvan er één te veel had gedronken. Gedurende de avonddienst is er nog één bromfietsbestuurder zonder rijbewijs en twee opgevoerde snorfietsers aangetroffen. De bestuurders ontvingen een procesverbaal en een BOK-status. De voertuigen zullen opnieuw gekeurd moeten worden alvorens weer op weg mogen gaan. Rijden ongeïnvloed levert overigens naast een procesverbaal ook een justitiële documentatie, oftewel een strafblad, op. Indien het rijbewijs wordt ingevorderd, heeft de officier van justitie tien werkdagen om een beslissing te nemen over het rijbewijs. De richtlijn is dat het rijbewijs tot aan de zitting bij de rechter ingehouden blijft. En bij Lintjesregen weer bij Pluspunt: Pluspunt organiseert activiteiten en diensten voor jong en oud zoals cursussen, workshops, jeugdhonk, kinderdisco... hulp- en dienstverlening en ontmoeting. Dit kan dankzij een grote schare trouwe vrijwilligers... die zich met hart en ziel inzetten... en Pluspunt is daar natuurlijk ontzettend trots op. Jaarlijks worden de vrijwilligers die geruime tijd hebben ingezet voor Pluspunt... vlak voor Koninginnedag onderscheiden... en beloond voor een belangeloze en tomeloze inzet. Op vrijdagmiddag, 21 april, om kwart over drie vindt de traditionele Pluspunt een lintjesregen plaats. Het kroontjes, het kroonjaar vrijwilligers... worden op deze dag in het zonnetje gezet. Dit jaar zijn er 18 jubilarissen... waaronder één persoon die zich al 25 jaar inzet. Uiteraard is Pluspunt altijd op zoek naar extra versterking. Dus lijkt het u leuk om vrijwilliger te worden? Kom dan gewoon eens binnenlopen en meld u aan... bij een vrijwilligersorganisatie... En bij de coördinator Jolanda Gozen. Natuurlijk kunt u haar ook mailen. i.gozen. Dat was het uh, Zandvoortsnieuws nieuws in het kort. Ja. En wil je het uh, op je gemak nog een keer nalezen? Download dan de CV map Hij is gratis beschikbaar. Ja, nee. Samba and the bamba. Now I'm not the kind of person with a passionate persuasion for dancing or romancing, but I give in to the rhythm and my feet follow the beat and my heart. We even lekker op weg heen op deze zaterdag, uh, yeah. ja. Yeah. Helemaal to Rio de Janeiro. Joh, de de zonnige single van Peter Allen. Zit je radio in het zand. Dit is ZFM Zandvoort. Zandvoort. En hier is de nieuwe single van Ed Sheeran en die heet Shape of You. The club isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Mm -hmm. Me and my friends at the table doing shots, drinking fast and then we talk slow.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 My baby, come, on. come on, be my baby, come on. Come on, be my baby, come on. Come on, be my baby, come on. Come on, be my baby, come on. Come on, be my baby, come on. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet. Oh, my heart is falling to. I'm in love with your body. Last night you were in my room. And now my bed sheets smell like you. Every day ook weer een plaat die hoog genoteerd staat I'm in de Euro Breakdown. Dit lijst van CFM die elke vrijdagmiddag hoort tussen 3 en 5 uur. Ja, we hebben het over deze ziel van Ed Sheeran en Shape of You. Wil je op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes? Ga dan ook eens naar onze website. Beleef het ritme van zijn Ook op internet www.zfmzandvoort.nl ZFM Ja, en op de website uh, volg je de laatste nieuwtjes. Kan je luisteren naar ZFM en nog veel en veel meer. www.zfmzandvoort.nl En je blijft op de hoogte. Hier is Curiosity Kelteket. ZANG EN Fairy tale to me, but you're in tune. The shattered by, the final frame of the movie scene that generates your every end. You ain't no bird, and so the wildest word, gonna bring you straight back down, down, straight back down. Uit de jaren 80 Dat is uh, deze single van Curiosity Kill the Cats En Down to Earth Wil je trouwens meekijken in de studio van CFM Dat kan heel eenvoudig hè? Gewoon even gaan naar www.zfm-live.nl www.zfm-live.nl En je kijkt gewoon live mee In de studio aan de Tolweg 10A En dan zie je ook eens uh, Hoe wij uh, met de radiomaker bezig zijn hè? Nou, We doen een poging Hans en ik Jawel, dat doen we tot aan uh, 5 uur vanmiddag de Zandvoort op zaterdag, bijen en ook het tweede uur wordt weer heel interessant. Dus lekker blijven luisteren. De News Use en de Point of No Return. Ja, we gaan luidschakelen naar het uh, kerkplein in Zandvoort. Want het zesde Open Zandvoort kampioenschap aardappelschillen... schillen hebben wij vanmiddag gehad, Olly. En jij weet wie dat gewonnen heeft. Goedemiddag nogmaals. Ja, goedemiddag allemaal. Ja, inderdaad, vanuit een uh, zeer zonnig centrum hier in Zandvoort uh, gaat jullie het. Uh, grote nieuws vertellen. Op de derde plaats, want er waren drie prijzen te winnen. Op de derde plaats is geëindigd Joke Auberlen met 7,1 kilo aardappels geschild in 10 in minuten tijd. Knap, hè? 7,1. Jeetje. Ja. Ik, heb, ik heb trouwens ook even een beetje om me heen gekeken met het aardappelschillen. En toen zag ik dat uh, Marcel van uh, Rabbel, de eigenaar van uh, Lunchroom Rabbel, die deed ook mee. En die had een hele bijzondere tactiek. Die legde de aardappel op zijn knie. En zo ging die, uh, met die fijnschiller aan de gang. En uh, nou, dat heeft zijn resultaten uh, afgeworpen, want hij is tweede geworden met 7,2 kilo aardappels. En uh, die wint dus een uh, mooi pakket uh, kaas en wijn. Oh, ik dacht een, uh, een lunch bij Rabbel. Een lunch bij Rabbel. Uh, en... <laughs> ja, dat had ook gekund, Ja. Dat komen we in, uh, in de aanbieding, denk ik. <laughs> <laughs> <laughs> maar goed, in ieder geval. De eerste plaats is gewonnen door Saskia Lemmens. En uh, zij heeft uh, na keuze een overnachting of een diner bij uh, Hotel uh, XL. Dat is een mooie prijs, hè? Ja, dat is zeker ja. een mooie prijs. Hey, maar mochten ja. jullie alleen schillen met die dunschillers... of mocht je je eigen mesje meenemen? Nou, dat weet ik dus eigenlijk niet. Uh, je, je kreeg gewoon een emmer mee als je je had aange, a, aangemeld. Ja. En uh, in die emmer lag dus een dunschiller. Ja, dus daar doe je het dan maar mee. Ja, ik, ja. ik had nog nooit met een dunschiller... Nee, ik ook niet. Het was de eerste keer, maar het ging ja. aardig goed. Dus ik heb me voorgenomen om het hele jaar te gaan oefenen. Maar volgend jaar ga ik voor de hoofdprijs. Ja, ik zou het gewoon doen, uh, Dolly. En, uh, hey? Het zou leuk zijn als ik dan door CFM gesponsord word. Um, ja. Waar staat mm, nou, <laughs> er stil? We doen de aardappels lever het hele jaar, zodat ik kan oefenen. Ja. <laughs> <laughs> het hele jaar gratis patat. Is dat wat of niet? Ei. Ja, dat is ook nog, hè. er is nog gratis patat bij het klein. Ja, we wachten. Huh? Ik zeg, we wachten erop. Ja, nou ja, tot drie uur, dan moet je heel hard gaan rennen. Oh, ik dacht, ik dacht dat jij het kon brengen. Oh, dacht je dat nou mee, hoor. Nee joh, vergeet het maar, dat zei ja, ik toch al. Ja. Dat kunnen we gewoon vergeten. Ja, volgend jaar. Maar je hebt ja, nog één nog keer, uh, Dolly, de winnaar van uh, dit jaar is... Saskia Lemmens. Met... Uh, 7,9 kilo nog 7,9, ook oh, een flinke man. voorsprong, het, hè? ongelooflijk dat het in zo'n emmertje past. Ja. 7,9 kilo, Saskia Lemmers. Dankjewel, Dolly. Geen dank. Fijne en, en, een dankjewel en een fijne zaterdag verder. Dankjewel. Hoi, hoi. -ho. Dat was Dolly live vanaf het uh, Kerkplein. Saskia met 7,9 kilo. Dit jaar de winnaar geworden van het Aardappelschillen. Winter Wintje pakken, wintje pakken, wintje pakken.